Een man die in 2016 een andere man doodschoot vlak bij het AMC... in Amsterdam-Zuidoost, is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij een schadevergoeding van 15.000 euro betalen... aan de vriendin van het slachtoffer. De schietpartij was na een ruzie bij een snackbar. De veroordeelde was daar zelf niet bij... maar sloot zich later aan bij een groep vrienden. De rechtbank nam het de dader hoogst kwalijk... dat hij met een pistoolmitrailleur over straat liep.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 Er is ook nog zo'n 20 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum... tussen Hagenstein en Lexmond. Een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle... in de file tussen Soesterberg en Leusden, 4 kilometer. vertraging is een kwartier. Als laatste gaat het langzaam op de N201, uit Horen richting Hilversum. Voor Loenen staat 4 kilometer.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 PO Radio 1, VPRO. Vrienden voor het leven of vrienden voor even, dat is de vraag. Bureau Buitenland, met Chris Keijnen goedenavond welkom bij het Bureau Buitenland... waarin we zometeen de nieuwe vriendschap tussen Vladimir Poetin... en Recep Tayyip Erdogan onder het vergrootglas leggen. Stonden ze drie jaar geleden, na het neerhalen door Turkije... van een Russisch straaljager, nog als vechthonden tegenover elkaar... Tegenwoordig lijken de beide autocraten elkaar te vinden... in vooral het zich afzetten tegen ons van het Westen. Maar ja, Turkije is wel een NAVO-bondgenoot. Hoe steekt dat allemaal in elkaar? En hoe duurzaam is die nieuwe vriendschap? We vragen het zometeen aan twee terzaken deskundigen. En we laten ook horen hoe de metro van Moskou klinkt. Allemaal tot half acht in Bureau Buitenland. Maar eerst, de sterke leider van Soudaan, Omar al-Bashir... heeft per decreet aangekondigd dat alle politieke gevangenen... in zijn land vrij worden gelaten. Deze mensen werden grotendeels eerder dit jaar opgepakt... tijdens protesten tegen de stijgende kosten van levensonderhoud. De Soedanese economie staat aan de rand van de afgrond. Nico Ployer van vredesorganisatie Pax, goedenavond. Goedenavond. U volgt uh, Soudaan al jaren. Hoe bijzonder is het dat uh, Bashir met dit gebaar komt? Uh, nou, het is niet zo bijzonder, want het is al uh, eerder gebeurd. Uh, de, de timing is mogelijk uh, misschien een beetje bijzonder. En uh, ik denk dat er uh, drie redenen zijn. Je zei het eigenlijk al... Uh, de economie is heel erg, uh, staat er heel erg slecht voor. Mm. Dat betekent dat ze binnenkort waarschijnlijk weer de, de prijs van diesel en eten moeten verhogen. Ja. En dan kunnen ze eigenlijk op het politieke vlak die ellende niet hebben. Um, er zijn ook hongerstakingen geweest van deze activisten die die uh, uh, vrijlaat. Ja. Um, en in 2020 ja. staan de verkiezingen op stapel. En hij is ook vandaag net aangekondigd. als dat hij weer verkiesbaar gesteld gaat worden door de partij. Mm -hmm. En ja, dan is het altijd leuk om een cadeautje weg te geven. Ja, en wie worden er precies vrijgelaten? Uh, nou, precies, is het nog helemaal niet zo duidelijk. Want uh, ja, het eerste wat natuurlijk opvalt is. Interessant is dat ze. Uh, door te zeggen dat ze mensen vrijlaten, ook aangeven dat er daadwerkelijk politieke gevangenen zijn, ja. dat, is, uh, dat is op zich natuurlijk al uh, interessant. <clears throat> uh, ik denk wat de, de, de belangrijkste groep mensen die nu vrijgelaten worden, zijn mensen van de Communistische Partij. Hmm. Uh, die Communistische partij is een, uh, is een belangrijke partij. Uh, uh, die is een van de belangrijke partijen die de, die, die de oppositie de hele brede demonstraties van begin dit jaar ook mede heeft georganiseerd. En daar uh, en, en zijn daarmee een, een behoorlijk belangrijke speler. Wat ze dus gedaan hebben is de de volledige top. Uh, en eigenlijk de lagen daaronder in ieder geval van die partij... hebben ze allemaal gearresteerd. Ja. Dus die hebben een hele tijd uh, vastgezeten. Ja. En u zegt het al, die, dat waren de voornaamste uh, aanstichters van, uh, van die demonstraties. Hè. Zeker begin dit jaar waren die grootschalig. Niet alleen in de hoofdstad, maar in allerlei plaatsen uh, in mm -hmm. het land. Hoe erg is het met, met de economie en hoeveel hebben de Soedanezen daarvan te lijden? Ja, die, die is echt, echt heel slecht. Dus ze zijn, zijn natuurlijk een heleboel inkomsten kwijtgeraakt nadat Zuid-Soedan onafhankelijk werd. Maar ook het hele economische beleid van Soedan uh, is uh, nou ja, om te huilen eigenlijk. En er is enorm veel corruptie. Dus ik, denk, uh, ik heb het niet gecheckt, maar op de corruptieindexen die er zo, uh, sta, staan ze altijd uh, nou vier onderaan. Um, dus dat helpt allemaal niet. Um, de, de, de investeringen van, van buiten zijn minimaal. Ze werden nog enigszins uh, ja, economisch in leven gehouden door de golfstaten en, ja, ja. en Iran. Maar ook die hebben nu, uh, ja, die hebben nu van alles uh, um, aan hun uh, ja, ja, andere aandachtsvelden, en niet zozeer Soudaan. Hmm. Uh, oh. Dus ja, het, uh, het water staat ze wel aan de lippen. Ja, en het is ook in, in, in, in opdracht van het IMF dat allerlei uh, overheidssubsidies worden afgeschaft op, uh, op uh, bijvoorbeeld brandstof, maar ook op uh, voedsel, uh, zo, zodat voor mensen de prijzen omhoog gaan. Um, ja. u, u zei net al, die communistische partij die, die was de grote organisator, maar het was een hele brede beweging, hè, politiek gezien, uh, die die protesten ondersteunde. Zeker. Wat bijzonder is, is dat er eigenlijk protesten zijn die door burgers worden gestart. En dat hebben we vorig jaar al gezien. Er zijn ontzettend veel mensen opgepakt, er uh, is veel van geleerd. En dat was dit keer weer... Alleen de eerste keer, uh, zeg maar de, la uh, de laatste keer was het bijzonder dat de politieke oppositie zich ook uh, officieel aansloot bij die protesten. Ja. En dat maakte, dat maakte het veel politieker nog dan, uh, dan daarvoor. Ja. En dat is ook waarom die uh, waarom er zoveel van die politieke kopstukken zijn uh, ge gearresteerd. Ja. En dat is iets wat we eigenlijk nu uh, vaak zien met dit regime. Uh, ze, ze, ze gaan eigenlijk altijd tot het, tot het uiterste en komen dan weer een beetje terug. Ja. Want wat interessant is misschien in dit geval... is dat voordat de vrijlating uh, plaats had... is een uh, hele hoge functionaris die ook uh, over de veiligheid gaat... en een vriend is van uh, Bashir, is in de gevangenis geweest. Dus hebben de topman van de communistische partij nog even gearresteerd voor een avond... zodat hij ook in de gevangenis zou zitten. En toen zijn ze daarheen gaan hebben ze een gesprek gehad met die hele top en gezegd van, nou jongens, we willen jullie best vrij laten... maar jullie moeten wel een beetje lekker met ons meewerken. Ah. En toen heeft die top gezegd, nou... Uh, we willen best vrijgelaten worden, maar we gaan alleen maar meewerken als jullie. Nou, en dan krijg je het hele tritsje van uh, ja, eigenlijk basale mensenrechten die niet gerespecteerd worden in Nee, nee dat zegt u. Mensenrechten worden niet uh, gerespecteerd. Uh, het, het, mijn beeld is toch dat het dat een het, uh, behoorlijke politiestaat is. Is dit, is dit dan toch een teken van uh, zwakte ook van Bashir? Dat hij zo'n besluit moet nemen met het oog op verkiezingen volgend jaar? Uh, ik denk dat het altijd lastig is om vast te stellen of hij nou stevig of niet stevig in het zadel zit. Uh, het was natuurlijk wel een beetje de vraag of, uh, uh, of hij nog een keer uh, verkiesbaar gesteld zou zijn. Hij wil dat natuurlijk omdat hij nog steeds gezocht wordt door het internationale strafhof ja. in Den Haag. Dus daar moet hij eigenlijk nog steeds verschijnen. Maar als, zolang hij de basis is in Soudaan, kan hij, uh, ja, kan hij dat natuurlijk ontwijken... Er zijn een heleboel mensen die het helemaal niet eens zijn binnen die partij dat hij nog een, nog een keertje president gaat worden. Mm -hmm. En ik denk dat we, wat we binnenkort gaan zien is dat, uh, uh, dat Al-Bashir op, uh, ja, op een boodschap van anticorruptie zijn, uh, zijn verkiezingscampagne ingaat. En nu wordt er al gebruik gemaakt van de veiligheidsdiensten om uh, wat ze dan daar noemen nu uh, de, de vette katten, de vet-cats, aan te pakken. En interessant is dat al die, uh, al die mensen die nu aangepakt worden op uh, corruptie worden niet aangepakt door het parlement of door de politie... maar door de geheime dienst of de veiligheidsdiensten. En dat zijn allemaal mensen die zich hebben uitgesproken... tegen de herverkiezing van Bashir. Hmm. En wat zegt dat u, tot slot? Uh, dat zegt uh, dat, uh, dat hij probeert om zijn, uh, zijn positie te verstevigen op dit moment. En dat hij verschrikkelijk onder druk staat dat hij het wel moet doen op deze manier. Precies, dus hij is bezig uh, met zijn eigen levensverzekering. Hartelijk dank, Nico Plooyer. En dat Ploijen. zijn ze altijd. Ja, hartelijk dank, Nico Plooyer van uh, vredesorganisatie Pax. <tied> Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws? Ja, in de serie Sounds of Moskou neemt Rusland-correspondent Tom Venning... ons in geluid mee naar zijn standplaats, Moskou. En in deze aflevering nemen we de Moskouse metro... een van de intensiefst gebruikte metronetwerken ter wereld. De volgende station is Lubeca. Twee jaar woon ik nu in Moskou. En nog steeds ben ik gefascineerd door de ondergrondse. Het is niet alleen de mooiste metro die ik ooit heb gezien... met stationshallen die lijken op balzalen. De metro klinkt ook fantastisch. Dankzij de muzikanten die er spelen. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Ja, ze klinken niet alleen mooi, ze zijn ook heel mooi... die stalinistische metrostations van Moskou. U hoorde Tom Vennek vanuit de Russische hoofdstad. Geobureau. In ons geobureau vanavond, Poetin en Erdogan autoritaire leiders met allebei een moeizame relatie met het Westen. A match made in heaven, zou je zeggen. De onderlinge handel bloeit, Rusland bouwt een eerste Turkse kernreactor... en Erdogan mag zijn offensief in Noord-Syrië tegen de Koerden... voortzetten met gedoogsteun van het Kremlin. Wat is de toekomst van deze prille liefde? En hoe kijken ze er binnen de NAVO tegenaan... dat traditionele bondgenoot met steeds meer vriendschap... naar het oosten, naar Moskou kijkt? Wat heeft de Turks-Russische partners... Het Turks-Russische partnerschap voor gevolgen in de regio en voor de oude vriendschappen. Ik ga erover spreken met defensiedeskundige Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en met journalist Vrouwtje Santing. Zij was lang correspondent in Turkije in dit geo-bureau. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Vrouwtje bij mij in de studio, Rob de Wijk op afstand. Vrouwtje um, Santing, ja. De draai is vooral uh, opmerkelijk van Erdogan, zou je uh, kunnen zeggen. In 2015 liep het nog hoog op tussen Erdogan en uh, Poetin... nadat een Russische straaljager werd neergehaald. Is dat allemaal helemaal voorbij? Ik denk niet dat het helemaal voorbij is. Uh, maar ik denk wel dat... Um Erdogan, genoeg. Uh, ja, het is een opportunistische politicus. Het is ook iemand die door de economische noodzaak weer richting uh, Moskou werd gedreven. Want uh, na die uh, uit, uit de lucht schieten van die, uh, die straaljager, die Russische straaljager... zijn er nogal wat... Uh, ...sancties. Hè? De Russen hebben um, economisch Turkije in de tang genomen. De ja, Turken ook... mochten geen zaken meer doen in Rusland. Daar kwam het eigenlijk een grote lijn op neer. Hè? Ja. Maar ook belangrijk, uh, er is een enorme stroom aan uh, Russische toeristen... Ja. En dat ging toch al niet zo goed in Turkije in 2016. Militaire staatsgreep, bomaanslagen. Um, dus uh, er was alle reden voor Erdogan... om, uh, om gewoon weer eens uh, het vliegtuig naar uh, Moskou te nemen. Ja, um, Rob de Wijk, wat heeft Rusland op korte termijn te winnen... Uh, met dit partnerschap met de Turken? Nou ja, dat is het merkwaardige wat hier aan de hand is. Ik denk dat inderdaad die, die sancties wel enigszins hebben... Uh, uh, een, een rol zouden kunnen hebben gespeeld. Alleen in de praktijk blijkt dat erg uh, tegen te vallen. Nee, ze zijn allebei natuurlijk bezig met de strijd tegen terrorisme. Alleen Rusland uh, die probeert IS te verslaan. En Turkije probeert de Koerden te verslaan. Ja. En Rusland uh, die steunt in wezen de Koerden. Uh, Turkije die zegt dat als dat weg moet. En uh, Rusland die vindt dat uh, als dat moet blijven. Uh, die zit hier met een, uh, een redelijk tegenstrijdige mening. En uh, ik denk dat uh, op dit ogenblik Turk uh, Rusland er erg veel aangelegenheid is om Turkije zoveel mogelijk onder controle te houden. Alleen de vraag is of dat, of dat lukt. En, ja. uh, en een ander punt wat daarbij zit ik denk dat dat mogelijk wijze het allerbelangrijkste is. Dit biedt natuurlijk een fantastische mogelijkheid om de NAVO uit elkaar te spelen. Want uh, realiseer je dat uh, als je dus inderdaad Turkije aan je kant kunt krijgen... dan heb je een belangrijke NAVO-bondgenoot aan je kant gekregen. Dat gebeurt al door uh, dat uh, Rusland uh, wapens levert aan... Uh, uh, aan Turkije, met name ja. S-400-raketten, dat zijn luchtdoelraketten. ja. En ja, ja. Uh, dat wordt natuurlijk uh, met nogal arge ogen op dit ogenblik door uh, de, de NAVO uh, bekeken. En een ander punt uh, wat daarbij speelt, is dat als die, uh, dat bondgenootschap echt een beetje wordt aangetrokken uh, tussen uh, uh, Turkije en Rusland, uh, dan heeft Rusland ook minder de duchten van een mogelijke NAVO-blokkade. Uh, van de Bosporus. Oh. En dat oh. moeten we ook niet vergeten. Nee. Dus uh, er zijn geopolitieke redenen om dit te doen voor Rusland. Terwijl ze elkaar misschien helemaal niet aardig vinden. Ja, mevrouw uh, Santin, hoe, hoe diep gaat de vriendschap, denk je? Uh, het is een beetje een verstandshuwelijk dus... als het over die, over die sancties gaat. Maar uh, het is ook duidelijk dat, dat Erdogan uh, meer naar het oosten kijkt. Naar de Arabische wereld, maar ook, ook verder in het oude uh, Ottomaanse Rijk natuurlijk. Hoe diep denk je dat deze vriendschap gaat? En hoe reëel is dat perspectief? Wat Rusland kennelijk heeft, zegt erop de wijk om het NATO-lidmaatschap van Turkije te ondermijnen. Nou, ik denk dat uh, Rob de Wijk gelijk heeft als hij zegt... dat uh, uh, nou ja, het dictaat vooral uit Moskou komt. Ik denk dat het een, wel een uh, relatie tussen twee ongelijken is. Mm -hmm. uh, Turkije is echt wel uh, uh, in de positie dat uh, ze alle belang bij hebben... ook wat ze in Syrië doen tegen de Koerden... dat daar het luchtruim openstellen was heel belangrijk... voor de, het succes van de operatie in Avrin. Mm -hmm. He, het, uh, het Koerdische bolwerk van de JPC. Dat, wat nu echt bliksemsnel is, uh, is, is gedaan. Maar aan de andere kant eh, denk ik dat eh, Turkije ook eh, realistisch genoeg is... dat het zich niet eh, zo ver van de NAVO zal laten wegspelen. Het is natuurlijk ook... ...zo dat Turkije blijft dat land tussen oost en west. Het gaat hier over geostrategische politiek. Hmm. Uh, we, leven, we leven niet meer in een bipolaire wereld. Dus dat betekent dat Turkije ook voortdurend heel strategisch... ...maar ook opportunistisch kan kijken waar belangen liggen. En ik denk dat we in die wereld leven, uh, korte termijn belangen... Uh, en dat het voor Turkije heel erg belangrijk is zowel de relatie met Rusland uh, te, um, uh, te bestendigen... als de, tot op zekere hoogte de relatie met de uh, NAVO. Ja. Maar dat je je niet meer volledig nog aan de een nog aan de ander uitlevert. Ja, want is, heel even uh, over de economie. Uh, vooralsnog uh, gaat meer dan 70% van de handel met Europa. En maar ongeveer 10%, 15% met Rusland. Hè? Ja, maar Rusland is wel een heel belangrijke partner wat betreft de energie. Uh, 60% ongeveer. Ongeveer van de Turkse aardgas komt uit Rusland. 36% van de olie. Uh, dat is wel heel belangrijk. En ze zijn uh, voor de Turkse... Uh, ondernemingen, grote bouwondernemingen die azen ook op grote projecten daar in die wereld. En ze zijn een beetje uitgebouwd. Of er zit een redelijke stagnatie in de bouw in Turkije. Hmm. Die bedrijven moeten ook uh, nou ja, ergens hun geld gaan verdienen. Dus je ziet dat er wel een, een belangrijk uh, ja. uh, uitvalsbasis is voor meer dan alleen uh, wat betreft uh, het kijken naar Syrië. Oké. Okay. Rob de wijk heel even over wat dit bondgenootschap in Syrië zou kunnen betekenen. De, de, de hmm. Turken hadden natuurlijk inderdaad die geduld Doogsteun van het Kremlin nodig om daar in Afrin, in die enclave in het noorden, mm -hmm. in te grijpen. Het, het, het idee van uh, Erdogan is om om verder op te rukken naar, naar het oosten... waar uh, de Koerden gesteund ja. door de Amerikanen liggen. Zou het zo kunnen zijn dat, dat uh, Rusland zover gaat... om de Turken daarin ook te ondersteunen in die beweging? Of wat, is, wat is de grens? Ja, dat lijkt me lastig. Ik denk dat de Eufraat wel letterlijk de grens is op dit ogenblik. En ik denk dat ze daar dus op dit ogenblik niet overheen uh, hoeven te komen. Nee, het is inderdaad handig geweest om Turkije te hebben gebruikt... Om, uh, om inderdaad orde op zaken te stellen in het Noordwesten. Maar ik vraag me zin... Of uh, ook Rusland zit te wachten op een nieuwe grote clash tussen Turkije en de Koerden uh, ten oosten van de, van de Eufraat. Daar geloof ik helemaal niks uh, van, want dat betekent dus ook dat Amerika veel meer bij het uh, hele conflict uh, betrokken uh, wordt. Dus uh, nee, ik uh, vind dat erg lastig om dat voor te stellen op dit ogenblik. Ja, Dus vrouw Ksanting, wat, wat is de agenda van, uh, van Erdogan in, in Syrië dan, als hij vermoedelijk, als Rob te wijken kan bedenken... kan hij denk ik ook bedenken... <laughs> vermoedelijk bij de vraag toch door iedereen wordt tegengehouden. Is dat daar dan echt de bedoeling om door te stoten? Misschien zelfs ook in Noord-Irak. Of... Is het vooral voor binnenlandse consumptie met het oog op de verkiezingen van volgend jaar? Het is denk ik een en uh, situatie Turkije heeft er alle belang bij dat de nationale eenheid in Turkije uh, wordt uh, aangewakkerd. En die nationale eenheid gaat erger over de strijd tegen de Koerden. Uh, hij heeft een nationalistische stem nodig. Volgend jaar wil hij dus die autoritaire president uh, eigenlijk op papier worden die hij nu al is. Dat ja. alle wetten uh, het, of de grondwet in die zin wordt aangepast. Dus daar is het belangrijk voor. Uh, maar aan de andere kant denk ik dat het voor Turkije ook heel belangrijk is... Om om erbij te blijven. We zien dat nu de regie uh, in Syrië ook door uh, Syrië... of door uh, Turkije, Iran en uh, Rusland. Uh, mm -hmm. he, de drie Astana-overleg. Um, het is heel moeilijk om te vertellen waar we over een half jaar staan. Ja. Omdat de ontwikkelingen mm -hmm. in Syrië zo grillig zijn. He, we moeten nog even wachten wat de Veiligheidsraad vanavond Precies. gaat doen. Uh, wat Trump allemaal nog uh, ons te bieden heeft uh, de komende dagen. Gaan we wel of niet een westerse inval in Syrië zien... Ik denk dat voor Turkije belangrijk is om uh, niet geïsoleerd te staan... maar erbij te blijven en te kijken ook hoe ja. ze... Om op een gegeven moment vrij... ja. zal je toch moeten gaan kiezen. Want uh, je kunt niet continu van twee walletjes blijven eten. En Rusland, waarmee uh, de relatie tussen het Westen, de NAVO... Uh, en dat land steeds slechter wordt op dit ogenblik. Als vorige week in Moskou, nou het leek inderdaad wel... of de, de Koude Oorlog weer echt definitief was uh, uitgebroken. Ik, vind dat, uh, ik vond dat heel zorgwekkend uh, wat mm. daar uh, gebeurd is. En het NAVO-lidmaatschap. Uh, daar, daar zal op een gegeven moment van de NAVO... ook toch loyaliteit worden gevraagd... Uh, uh, van de kant van, van Turkije. Dus die moet op een gegeven moment... Eh, moet Turkije toch eh, homofkuit of kuit geven. En, eh, dus ik denk niet ook dat de Amerikanen... dit oeverloos eh, zullen laten eh, door, eh, doorduren. Dit moet gewoon uiteindelijk leiden tot een oplossing. Ja, en daar spelen de Koerden spelen daar natuurlijk een cruciale rol in. En ik denk dat eh, de Turken continu zitten te kijken van waar ligt mijn strategisch belang. En het strategisch belang ligt op dit ogenblik eh, bij de bescherming tegen de Koerden. Of dat nou een werkelijke dreiging is of niet. Dat doet er nou even niet toe. Mm. En tot nu toe eh, hebben de Turken in het Noordwesten hun eh, zin gekregen. Maar de grote vraag is of ze inderdaad dat ook in het Oosten willen gaan eh, proberen te krijgen. Nou, En als dat eh, gaat gebeuren, dan, heb je, dan verlegt het conflict zich. Dan krijg je totaal nieuw, het nieuw speelveld. Ja. Even op te wijken, want je was recent in, in, in Rusland. Uh, wij wij hebben de neiging om naar Syrië te kijken... en Rusland daar op dit moment als de, een van de belangrijkste... misschien de belangrijkste speler te zien. Wat, wat voor beeld krijg je van de Russische strategie nou ja, in dat, Syrië? Uh, ik, ik denk dat er niet echt een strategie is op dit ogenblik. Uh, dat vind ik het, het meest uh, opmerkelijke. Uh, ja, Men uh, moet natuurlijk proberen om dat land onder controle te krijgen. Maar als je kijkt wie op dit ogenblik echt de bovenliggende partij begint te worden... dan zou het Iran wel eens een keer kunnen zijn. Ja. Zeer tot groot ongenoeg ook van Turkije is uh, Iran op dit ogenblik bezig om een soort nieuwe revolutionaire garde... Uh, ten gunste van uh, Assad daarop uh, te richten. En uh, de Russen vinden dat dus ook geen, groot, uh, geen goed idee. Dus je ziet dat de, dat de Russen... Uh, ja, die moeten dus ook gaan concurreren nu uh, met Iran En Iran lijkt toch betere kaarten te hebben op dit, uh, dit ogenblik. Dus wat de Russen nou uiteindelijk daarvoor voor ogen hebben... en welke strategie ze daar gaan, uh, gaan voeren, dat is volstrekt onhelder. Hmm. En hoe zou, om het daar dan uh, tot slot over te hebben... hoe zou een eventuele reactie van uh, Westerse landen... Uh, uh, Frans-president Macron en ook de, de Engelse hmm. premier May... Heeft inmiddels allebei, hebben inmiddels allebei gezegd dat er een internationale ...reactie moet komen samen met Amerika op die gifgasaanval mm -hmm. daar in, in, in Douma. Uh, denk je dat dat gaat gebeuren? Ik hoop dat men eerst uh, afwacht waarmee de OPCW komt. Als, het, als ik het goed ben geïnformeerd, dan gaat de OPCW een delegatie sturen naar, uh, naar Syrië... Mm -hmm. Uh, dat was ook uh, de strekking van een uh, resolutie die Rusland wilde uh, indienen. Het lijkt mij een heel goede zaak om te kijken... wat is er nou eigenlijk uh, precies uh, gebeurd? Dat is punt één. Ik denk dat je voor die tijd, voordat uh, die OPCW met een resultaat komt... niet kunt ingrijpen. Dan het volgende punt. Stel je voor dat er chloorgas is uh, gebruikt. Ja. Chloorgas is formeel niet verboden. Nee. Het product uh, dat... niet, hè? Wel om het als wapen te gebruiken, toch? Ja, ja maar het ligt, het ligt buitengewoon complex. En uh, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens... of het dan wel of niet mag. Dus, maar in de internationale betrekkingen... als je vanuit moreel-ethisch perspectief in zo'n situatie... bijna op emotionele gronden een interventie gaat uitvoeren... met kruisraketten, met, uh, met jachtvliegtuigen, met zware bommen, uh, bommenwerpers dan neem je wel een gigantisch risico op een verdere escalatie... waardoor er gewoon een clash kan ontstaan... tussen de Amerikanen en de Russen in ja. dat gebied. En die kans is vrij groot op dit ogenblik. Dus het is okay. uitermate tricky. Uitermate tricky. Heel even kort tot slot, uh, vrouwtje, uh, Zou het Erdogan ertoe kunnen bewegen... om zich bij een actie van het Westen aan te sluiten? Hij is altijd tegen Assad geweest. Ik denk dat het nog te vroeg is om daar iets over te zeggen... Uh, Turkije uh, heeft vooral belang uh, om uh, zijn eigen positie in Turkije te consolideren... Uh, en niet alles op het spel te zetten nu. En uh, we zien dat de ontwikkelingen heel erg grillig zijn... en we zien ook dat uh, Erdogan een aantal keren gedraaid is... in, uh, in uh, wat zijn Syrië-politiek betreft. Uh, dus vooralsnog... Uh, Onduidelijk. Weinig over te zeggen nog. Oké, okay. hartelijk dank, Vrakje Santing en Rob de Wijk. dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen kunststof. Dan ontvangt Jelly Brouwer, de filmregisseur, dicht na zinken. Ze spreken over haar nieuwe documentaire, Bewaren of Hoe te Leven. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1. Met Marielle Hageman. Nederland vraagt Syrië om de uitlevering van een Nederlandse vrouw. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De vrouw van 23 is zwanger en zit in een opvangkamp in Noord-Syrië. Vijf jaar geleden vertrok ze naar Syrië waar ze trouwde met een jihadist uit Antwerpen. Volgens de VRT zat haar man in Raqqa bij de politie van Islamitische Staat. President Trump heeft de geplande reis naar Zuid-Amerika afgezegd vanwege ontwikkelingen in Syrië. Hij moet leiding geven aan de Amerikaanse reactie op de aanval met gifgas in Douma, zegt het Witte Huis. Gisteren zei Trump dat de VS snel in actie komt en dat er allerlei militaire opties zijn. De burgemeester van Oltamt, Pieter Smit, is onverwacht overleden. De gemeente meldt dat op de website. De politie doet onderzoek en heeft de straat waar hij woonde afgezet. Duizenden vogelliefhebbers zijn in de ban van een veten tussen haviken en zeearenden in Friesland. De ruzie is live te volgen via internet. En het draait om een oude nest van zeearenden waar nu haviken broeden. De zeearenden pikken het niet en vallen de haviken geregeld aan. En ook proberen ze de eieren kapot te maken. bij Verkeersinformatie vielen nog op de A.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 NTO Radio 1 NTR Dames en heren, goedavond vanaf donderdag in een filmtheater bij u in de buurt... de documentaire Bewaren of Hoe te leven, Waarin onze gasten onderzoekt waarom mensen bewaren... of juist helemaal niet. En zelf bewaart ze bijna alles. Maar er is inmiddels een nieuwe mens. De digitale nomade die vooral ontspult en het geluk zoekt... In ervaringen. Hier is Digna Sinken. Kunststof. Uw presentator, Jenny Brouwer. Digna, als ik je een uh, top drie, um, als je die zou moeten aanleggen... van meest geliefde voorwerpen die je hebt bewaard dus... maak ik het je dan heel lastig? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nou ja, dat, dat gaat ook door je jaren heen... verschuift dat soms wel een beetje, hoor. Ja, Toch. dat kan ik me voorstellen. Er zijn soms momenten waarop je pas later... opeens dat ietsje dierbaar wordt of zo. Mm -hmm. Ik vind het nog echt wel moeilijk... Ja, je hebt toch ook altijd zo'n vraag geloof ik in de NRC? van Wat zou je meenemen bij een brand? Ja, maar ik dan weet ben dat al heel... nooit, of weet jij het ja, dan? natuurlijk wel. Dan neem ik gewoon maar de schuif mee. Ik ja, moet een beetje, toch een beetje praktisch... Toch een digitale nomade. Die... Toch een digitale nomade, ja. Maar nee. je bent een vrouw van de spullen. Ja, natuurlijk. Ja, nou, ik zou nie, eigenlijk niet weten wat mij dan meest dierbaar is. Ik denk misschien toch... mijn eerste album, dat zou ik nog wel uit de kast willen halen. Je eerste anzichtkaartalbum? Nou, ik heb... Altijd mijn Anzikaarten vanaf mijn eerste verjaardag die ik toen kreeg bewaard. Minder of meer, nee, niet helemaal chronologisch, want ik sorteer ze ook wel een beetje soort bij soort. En ik heb ook al, ik weet niet op welke verjaardag, kreeg ik een Anzikaartenalbum, uh, waar je ze netjes in kon stoppen. Zo dus een dus insteekmap. Ja, heel mooi met van die uh, uitsneden, zeg maar, dat ze er precies in pasten. Je moest dat nogal zorgvuldig doen. Dus daar vroeg ik als kindje al om als verjaardagscadeau. Dus toen is dat al wel echt serieus begonnen, ja. Dat heb je allemaal nog. Ja, dat, dat heb ik nog. Ja, waarom zou ik het ook weggooien? Nou ja, wat ik zo bijzonder vond... een van de dingen die ik bijzonder vond aan de film... is dat je het zo mooi... Ik vind verzamelaars vaak ook rommelaars, toch? Het ligt daar dan ergens. Uh, tenminste, dat is het beeld dat ik een beetje mm. heb, Maar je hebt bijvoorbeeld de verzameling suikersakjes... waarmee de film opent. Mm. En die zijn allemaal echt prachtig mooi ingeplakt... Ja. dat ik dacht, is dat voor de film gedaan? Nee, of, nee, nee, nee dat nee, heb nee. jij allemaal in nee, zulke mooie nee, map. Nee, nee, ik, ik vind zelf die, die ordening van de spullen... vind ik minstens zo leuk dan de ja, spullen zelf. Nou, dat staat vanaf, ja. ja bij suikerzakjes is dat heel sterk zo. Maar ik, wil, ik zeg ook altijd van... ja, ik heb wel veel, maar je kan alleen maar veel hebben... als je toch ook best wel opruimt en weggooit. Ja, dus de suiker is eruit, vooral eruit, er Want anders wordt het een rommeltje. <laughs> Nee, dat wordt echt heel smerig. Ja. Dat gaat namelijk toch... Je, krijgt, je ziet dat ook, dan komen er van die bruine vlekken op. En dat, voelt, dat gaat plakken. Dus dat moet je niet doen. Dus je knipt ze heel mooi uit? Nee, ja. Ik, ik, kijk, die oude zakjes is helemaal handig natuurlijk. Want die hebben zo'n lipje. Ja. En dat kan je voorzichtig losmaken. Eventueel zelfs met stoom. En dan kan je die suiker eruit doen. En dan, en dan beschadig je eigenlijk helemaal niks. Maar andere zakjes die dus helemaal stand zijn... Dan maak ik aan de een kant met een heel klein mesje een sneetje. En oh. dan zie je dat niet. Ja, ja, en goed, ja. <lacht> ik vind dat als je dit soort dingen doet, moet je het ook een beetje goed doen. Ja. En stomen heb je dus ook gedaan? Nou, er zijn zakjes. Die, die was ik helemaal. En dan moet ik ze weer opnieuw plakken. Want die zijn dan zo smerig. En die suiker kan er niet uit. Die zit er helemaal aangekoekt. Ja, die gaan in de biotex of zoiets. Ja. En waarom suikerzakjes? Ja, daar, daar ben ik ooit mee begonnen. En uh, ik. Toen, wist ik het, toen vond ik het alleen maar grappig. Ik weet ook wel, dat was de, een van de eerste suikers. Mijn vader werkte op de Provinciale Griffie in Middelburg. Mm -hmm. Die hadden altijd een suikerzakje met het wapen van Zeeland erop. Dat vond ik al heel gewichtig. Wapen, een echt wapen erop. En toen kregen ze een nieuw zakje in kleurendruk... Nou, een openbaring. Dat vond ik wel zo bijzonder. En ook zo mooi. Hoe oud was je toen ongeveer? Ja, ik, ik weet niet, zeven, acht of zoiets. Ah, ja. Dat oude zakje is duidelijk uit een iets eerdere periode. Dus, Want de verzameling was toen, toen dus al gestart in jouw leven. Het was toen nog niet echt een soort verzameling... maar ik bewaarde ze mm -hmm. wel en koester ze ook wel. Want toen ging het mij ook meer om de hoeveelheid. Ik wilde gewoon best toen dertig van dezelfde hebben. Dat maakte me toen nog niet zoveel uit. Ik had het allemaal nog niet door hoe dat moest. Uh, maar dat is wel... Kijk, want ik maak wel een verschil tussen verzamelen en bewaren. Maar ik geef toe, die suikerzakjes, dat is wel een verzameling geworden. Maar andere dingen... De film gaat ook eigenlijk meer over bewaren. Mm -hmm. En bewaren heeft ook een, ja, een toevalligheidsfactor. Uh, je hebt het nooit weggegooid. Het, het is er nog... Uh, je vindt het zonde om weg te gooien. Ja, voordat mensen nu denken dat het een film over verzamelaars is... dat nee. is het per se niet. Nee. nee, dat is helemaal niet. Het opent alleen maar met die suikersakjes ja. die dus zo prachtig zijn. Ja. En je had het net over die anzichtkaart. Die trouwens geloof ik ook in de film wel even worden genoemd in elk geval. Ik ja, weet niet of je ze ja, ziet. ja, ik noem ze even. Ik heb een ander filmpje over anzichtkaart gemaakt. En uh, wat die voorwerpen betreft zou het dus in elk geval die map zijn met die anzichtkaarten die je leven lang hebt verzameld. Doe je dat nog steeds trouwens? Want volgend jaar word je zeventig. Krijg je nog anzichtkaarten? Ja, ik krijg nog wel anzichtkaarten. Anders regelen we dat nu ter plekke. Ja. He? <laughs> het is absoluut ja, Je krijgt er veel minder dan ja, vroeger. Zo. Vooral zo met vakanties zie je dat zo erg. Ja, ik weet vroeger, uh, ja, dan kreeg je echt uh, ja, ja, misschien wel twintig. En je ook zelf, hè? maar ja, een hele stapel, de hele piano stond dan vol. En nu zijn dat er een paar... Die dat maar doen. jij blijft ze vast ook nog sturen? Of niet? Of ben nou je ja, niet op de schaal zoals ik dat vroeger deed. Mm. Maar ik stuur bijvoorbeeld altijd nog wel een echte nieuwjaarskaart. Naar een, naar, ja, ook zakelijk, zou ik maar zeggen, naar, naar mijn relaties. Maar ik vind dat wel leuk. Die krijg je ook bijna niet meer. Nee. Heel weinig. En ik heb nog wel familie in Zeeland... die toch ook heel braaf dan een nieuwjaarskaart terugsturen... <laughs> Want dat hoort ook zo. Ja. Maar daar krijgen we wel echt een echte kaart. Maar die bewaar ik ook allemaal. Ja. Goed, we hebben die map. En wat voor voorwerp zou er in elk geval bewaard moeten blijven? Ja, misschien dan toch... Uh, ja, ja, ja, ja, ja een, klein, een klein oorhangertje met een beertje eraan. Omdat dat, dat heb ik van mijn overleden man ooit gekregen. En dat is ja, een René keer, Scholten. René Scholten, dat is echt ook een gek verhaal. Dat had ik een keer aan op vakantie... En toen waren we een, een, een kanotocht aan het maken in België. Nou, water, kanoën enzovoort. En eh, je moest daar onder takken door. En eh, een beetje heftig. En die takken zwiept een beetje in je gezicht. En toen ben ik dat verloren. In dat water. Wat ik verschrikkelijk vond. Ik kwam er eigenlijk meteen achter. En ik wist ook wel waar het ongeveer gebeurd was. Daar bij die takken. En toen is mijn zus gaan zoeken in dat water. Het was helder water, gelukkig. En die heeft dus na. En ja, een periode van zoeken. Heeft ze dat in die rivier teruggevonden? In die rivier? Ja, dat is toch best wel gek. Ja, ja het blinkt. Bleef het drijven dan? Nee, natuurlijk niet. Het lag op de bodem, met ja. een schout. Maar ja, dat, met een beertje eraan. Maar meestal heb je twee. Ja, dit was er maar eentje. En die heb je dus ook nog ergens in een ja, doosje? Ja, nee, ja, die ligt in het laadje van de tafel. Die ja. kan ik zo oppakken. Dan hebben we er twee. Een map met ansichtkaarten en dat beertje. Ja, misschien een groot ding. Ik heb ooit... Nou, ik noem maar wat er in me opkomt. Een... Op, de, op een rommelmarkt uh, uh, zo'n flipje van Tiel van de Chem gekocht. Zo'n mannetje met zo'n uh, hoedje met zo'n mutsje. Maar dat was kapot. Dat wil zeggen, de, die beentjes hadden het niet meer, die besjesvorm. Maar dat was een soort staketsel van verroest metaal geworden. Dus dat was ooit, nou ja, weet ik, wat beschadigd geraakt. Dat had in het water gestaan of wat dan ook. Dus dat heb ik gerestaureerd. Zelf. Dus dan was je weer compleet. En ook netjes met acrylrood geverfd in dezelfde kleur. En ja, dat, dat is, ja, ik weet niet hoe dierbaar is me dat. Maar dat vind ik dan toch wel een leuk ding of zo. Mm. Ja. En dit is precies waar het over gaat. Hè? Want iedere, ieder voorwerp heeft een verhaal. Ieder toch? voorwerp heeft een verhaal. Roept herinneringen op. Van alles en nog wat. Mm -hmm. ja. En ik vind het ook mooi of fijn om naar te kijken of prettig om aan te raken. Het kan verschillende kwaliteiten hebben natuurlijk. En daar was het je om te doen. Ja, daar was het mij om te daar doen. Daar gaan we het over hebben, over die film. Bewaren of hoe te leven. Uh, de tegel ligt daar voor je, dicht na met de vraag... of daar op een gegeven moment jouw levensmotto... lijfspreuk, voorzien wat, op kan komen te staan. En ik meld ook even... dat er wordt gevoetbald vanavond... door het Nederlandse elftal De Vrouwen... Uh, de WK-kwalificatie en ze moeten tegen Ierland. En dat begint na acht uur, dus dan gaan we af en toe schakelen met uh, Frank Wilaert. En uh, luisteraars, graag reageren als u dat wilt, of de behoefte voelt via Twitter, bijvoorbeeld hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een mail naar kunststof.ntr.nl Verder zijn we dag en nacht te beluisteren via de podcast en uh, op dit moment ook te zien, heel letterlijk, via de webcam radio 1nl Dicht naar zinken. Uh, is veel Regisseur en al een behoorlijke tijd, 1984, uh, gedebuteerd. Toch? Uh, ja, ik heb als eindexamenfilm nog een korte film gemaakt, uh, natuurlijk. Uh, ja. Goed uit Zonne dat was mijn eindexamenfilm. Zoomfilm. Zonne Meren, dorp. Geboortedorp, Waar in je zeeland, gaan, zeeland. Uh, En dat was in 1972. Waar je nu trouwens nog ieder weekend naartoe gaat. Ja, ik, ik heb, uh, of die tuin is niet van mij, die tuin is eigenlijk van mijn moeder, uh, maar ik bewerk de groente tuin. Ja dus kom je daar nog ieder weekend. Dus ja, daar moet je wel wat voor doen. Hè? De groen, de groeit niet, ja, die groenten groeit wel vanzelf, maar als je er niks <laughs> aan doet... dan is het toch weinig. Uh, in 1984 uh, dus wel je eerste uh, speelfilm, De Stille Oceaan. Uh, en daar werd je gelijk mee geselecteerd voor uh, het filmfestival van Berlijn. En daarna volgden andere hoogtepunten... zoals de lange speelfilm over Belle van Zuilen. En uh, nou, ik noem ook nog maar even de documentaire... reeks Weemoed en, uh, en Wildernis wat zich afspeelt toch voor een belangrijk gedeelte in uh, Zeeland. Nee! Oh, tien gemeenten. Zuid-Holland. Zuid-Holland. De grens ligt toch even, ja, even ja, laag. ietsje, ik wou zeggen hoger. Het is maar net vanuit welk je, je kijkt. Uh, dat eilandje is dat ja. toch, hè? Ja, ja, ja. ja. En, nou, en nu is daar dus een nieuwe film. Is al in première gegaan op het Internationale Filmfestival in Rotterdam. Ja. Maar vanaf donderdag, voor iedereen zichtbaar in, uh, in de bioscoop, bewaren of hoe te leven... Waarom heb je dat zinnetje eraan toegevoegd? Ja, want de film... Het zou, je zou anders misschien toch op het verkeerde been komen te staan, zou ik maar zeggen. Het is niet de film die alleen over bewaren gaat. Maar ik vraag me toch wel dingen af... Uh, uh, ja, waarom dat dan is, of wat de functie van de bewaren is. Maar ook wel in het perspectief dat er nu iets aan het veranderen is door de digitalisering... Waarbij bewaren helemaal niet meer zo nodig het is voor bepaalde dingen. Uh, muziek, je hoeft geen cd's of vinyl te hebben. Je kan het ook op een andere manier uh, tot je laten komen. Je maakt gewoon van alle spullen een foto en klaar ben je. Ja, dat kan ook. Mee. En, uh, er zijn natuurlijk, kijk, een mail, e-mail is ook toch iets heel anders dan een brief mm -hmm. geworden. Maar ook zelfs in... In de manier. De, de, de inhoud wordt ook is beknopt er vaak. Je wordt bijna nooit meer worden van die enorme verhalen, de brieven geschreven. Dat gaat nu op een andere manier. Of je gebruikt er Facebook voor, of, of wat dan ook. Maar dat, dat zijn allemaal dingen waardoor dus die materialiteit verdwijnt en er iets digitaals overblijft. Ja, en vandaar dat zinnetje: of hoe te leven, namelijk ja. of met spullen of zonder spullen. Nou ja, het heeft gewoon. Die spullen, en ook het zonder leven heeft een bepaald soort consequenties voor mm -hmm. eigenlijk je leven. Het is veel meer dan alleen maar spullen of geen spullen. Dus die digitale nomaden kiezen natuurlijk... voor een heel specifiek soort leven. Uh, ja, vrijheid, uh, live the life of your dreams... Uh, het zijn ook wel entrepreneurs, vinden ze ook heel belangrijk. Toch iets ondernemen. Even dat... digitale nomaden zijn die mensen... die eigenlijk alles de deur uit hebben gedaan. Zelf uit de deur zijn gestapt, letterlijk. Ze reizen. Laptop onder de arm, ja, ja, ze telefoon ze proberen, en paspoort. Precies, dat is ze het. proberen een brood te verdienen. Heel vaak met het ontwikkelen van apps of vlogs of blogs... of iets digitaals of consultancy of zoiets. Maar alles wat je, wat je met internet kan doen. Mm -hmm. Dus ze hebben geen kantoor nodig. Ze hebben gewoon inderdaad genoeg aan de laptop... Um, en die heb je tegenover jezelf geplaatst ja. en je moeder. Ja. Uh, en jullie zijn juist het, echt het andere uiterste, namelijk mensen die heel veel waarde hechten aan voorwerpen. Ja. Uit het verleden en uit het heden. Ja, en dan ga ik nog. Ik zoek nog uh, wat mensen die dan nog veel meer bewaren. En ik zoek ook wat mensen Een die prins, wat minder bewaren. Ja, Prins Jonathan Doria Pamphili. Uh, ja, die heeft uh, het erfgoed van een adellijke Italiaanse familie... van duizend jaar ja, in de schoot geworpen gekregen, zullen we zeggen. Een ongelooflijk mooi verhaal, trouwens. Hij is zelf geadopteerd, is dus N eigenlijk niet eens het bloed van niet is niet eens echt familie, zullen we zeggen. Maar hij, ja, geadopteerd uh, als babytje. En hij is natuurlijk helemaal wel daarin opgevoed, in die traditie. Uh, en hij voelt zich er enorm mee verbonden. Uh -huh. En... Uh, ja, ik vond het toch wel bijzonder. Ook omdat wat hij bewaart... Dat, kijk, die spullen van mijn moeder, en ook van mij trouwens... daar kan je nog om lachen en denken van... nou ja, als dat in de container verdwijnt, zwa. Maar die spullen van hem natuurlijk niet. Nee. Dat zijn hele waardevolle. Voor... Nou, ik zou het van je moeder in veel geval ook ernstig vinden hoor. Maar goed, daar komen we later op. Okay, maar... maar dat van hem is Europees erfgoed, mm -hmm. zomaar zeggen. Dat ja. zijn bijzondere dingen. Ook zijn brieven. Dat zijn brieven van Philips II van Spanje. Ja. Onze aardsvijand. Uh, waar hij een heel ander verhaal over vertelt. Nou ja, dat is toch dat is iets heel bijzonders. Ja. En dat is, dat is gewoon Europese cultuur. En daar zit hij dan in. Dus dat is echt ook een, een soort uiterste kant van bewaren. Wat ik dan toch ook wel heel bijzonder vind. Dat moet je wel realiseren. Dat als je digitale nomade bent, dan ga jij dat niet achterlaten, zou nee. ik maar zeggen. Dat, dat sluit je wel af. Als we het van die digitale nomades moeten hebben, dan is er geen sprake meer van cultureel erfgoed. Nee, dan houdt dat cultureel erfgoed. Op. Hoewel je dan natuurlijk nog wel musea hebt. waarvan je dan hoopt dat daar de belangrijke dingen zijn ondergebracht. Tuurlijk wel, maar zij zullen niet dat museum. Ja, zij, gaan leveren, creëren. zij nee. leveren niet daaraan, nee, zou nee. ik maar zeggen. Nee. nee. En dan is er nog, en daar maak ik dan een beetje uit op. dat verzamelaars vaak ook rommelaars zijn. want er is ook een geweldig stel, een echtpaar. Ja. Uh, en die man verzamelt ook, ik weet niet wat allemaal. maar het is één ja. grote chaos waar hij alleen de weg in weet. En dan zit daar een vrouw naast die echt met afschuw. Bijna. Nou, nou, nee, ja, het is. Maar, ze kunnen het volgens mij ook heel goed met elkaar. Uiteindelijk, in, uh, ja. Ze, en en hebben, een ze hebben een modus gevonden. Ze hebben een modus gevonden, deze mensen. En um, ja, het is ook grappig, want als je dan analyseert wat er staat, wat je in de kamer ziet staan, ik zie daar ook, dat herken ik ook wel, uh, echt voorraden van dingen ook. En uh, ja, Turk heeft dan een mooi schootje... wat hij ooit uh, van zijn moeder voor zijn tiende verjaardag gekregen heeft. En dat vindt hij toch ook wel bijzonder dat hij dat nog heeft. Want zoveel spullen had hij vroeger niet. Nee. Dus het is mm -hmm. hem eigenlijk ook heel dierbaar Omdat dat als kind... Ja, kon hij dat niet, was hij niet in de situatie dat hij die veel spullen had. Maar ik zie ook echt, als ik dan goed kijk naar dat plaatje van, van die kamer... Hele voorraden van, met van alles en nog wat. En ik denk dat dat ook voorkomt. Dat zie ik ook wel bij mijn moeder maar en zelfs wel bij mezelf. Dat is die generatie... Nou ja, dat, dat lag niet altijd bij de Albert Heijn, zou ik maar zeggen. Je moest toch een beetje geluk hebben, wou je daar je slag kunnen slaan. Om, uh, en je, je moest ook altijd wel wat in huis hebben. Ja. hamsterij is dat een beetje. Ik. Ja, hamsterij, of, uh, ja. Of als je ja. dan iets goed vindt en dat werkt, het ja, is dan, prettig. Dan koop je dan nog, nog, nog eentje voorraadje. Een voorraadje bij, dan ja. heb je een voorraadje. Ja. En dan heb je op een gegeven moment ergens een voorraadje van en dan doet het het niet meer, toch? Heb je dat ook? Nou, ik. ik ik, ik, nou, ik weet niet. Ik gebruik dat eigenlijk wel. Ik heb ook altijd wel... Ik denk dat als je mij vraagt van... zou je vier weken zonder eten kunnen... als je nou niks meer kan halen... omdat uh, dan kan het elektrische systeem van Albert niet meer doet... Zou ik maar zeggen, dan denk ik dat ik toch wel uh, niet van de honger zou omkomen. En de heldinnenrol is voor je moeder in ja. de film. Het is uh, echt een pracht van een vrouw. 92 is ze of inmiddels ja, 93. 93? Ja, 93, ja. ja. Uh, jij wordt trouwens volgend jaar 70, om het maar even gezegd te hebben. En uh, jouw moeder en jij hebben dat dus hele gemeen, dat bewaren. Ja, ja, ja, ja, ja. dat kun je wel zeggen, denk ik, ja. Waar begon het? Is, is, ben je daar achter gekomen? We, waar zit het hem in? Nee, dat, gek genoeg kom je, kan ik daar niet mijn vinger op leggen. Mijn moeder eigenlijk ook niet. Die zegt dat zelf eigenlijk ook. Hè? Mm -hmm. Die vraagt zich dat ook af. Um, waardoor dat nu komt. Ik weet wel dat het heel... Ik moet heel lang terug, uh, toch. Dat ik al dingen ja met een speciale aandacht ja, bewaarde, denk ik toch, waar ik echt aan gehecht was. Uh, de, maar het heeft natuurlijk, je bewaart iets niet zomaar. Je bewaart iets omdat je daar, omdat je daartoe verhoudt. Omdat uh -huh. je er iets mee hebt, omdat je het mooi vindt... omdat je het bijzonder vindt. Dat is de reden waarom je bewaart. Je bewaart niet klakkeloos. Um, dus het is eigenlijk dat dat ding, dat dat jou wat vertelt of zo. Of dat je daar, ja, en, en waarom mensen dus soms wel zo'n band opbouwen met een voorwerp. En andere mensen dat het helemaal niet hebben. Het is een heel essayistische film. Heb ik daarnet nog niet eens gezegd. Maar dat klinkt dan eigenlijk veel te chic voor wat het is. Vind ik. Want het is een heel mooie toegankelijke film. Uh, nou ja, waarin je moeder die heldinnenrol vervult, ja. die digitale nomade. En, en je echt aan het denken wordt gezet, daarom is die essayistisch, over wat is nou de waarde van de spullen en wie bepaalt de waarde van die spullen. Ja. En dat is toch echt alleen maar de eigenaar? Ja, dan, uiteindelijk jij is bepaalt dat alleen, ja. waarom het van waarde is om het te bewaren. Ja, toch? voor mijzelf, ja, dat denk ik wel. Kijk, en dat ligt natuurlijk een beetje anders bij dat erfgoed. Dat heeft een ander soort mm -hmm. waarde van zo'n prins door Panfilum. Maar nee, ik denk dat je, mijn conclusie is... dat ik het uiteindelijk voor mezelf bewaar... Wat je doet is, uh, uh, want we kunnen even een fragment laten horen van je moeder. Je, okay. je legt dus aan je moeder allerlei voorwerpen ja. voor. Ja? ja, ik had een doos vol. Ja. Ja. En, en die had je van tevoren geselecteerd. En die heb je ook heel mooi losgesneden. Dus heel, zoals je die suikerzakjes hebt ingeplakt, heb je nu ook voorwerpen gefilmd, als het ware. En uh, we luisteren even naar jouw moeder. Ja. Ah, oh, mijn is er, <lacht> Ja, tuurlijk. Wij rommen is ook een Die zaten op de kachel en weer dat warm. En dan kon je de jou die Oh, je op de kachel, zet er ook nog zo'n zo soort. Ja, maar dit is een kinderstrikje. Dit is een kinderstrikkiezer. Gewoon wat leuk. Ja, dat, uh, dat weet ik. Ja, dat zou ik ook gekregen hebben nadat ik hier ervu was, denk ik. Ja, die had ze dus gekregen toen ze een jaar of vijf. Vijf. Ja, ze praat Zeus. Ze praat Zeus en jij met haar. Ja. En, ja. Um, ja het, het is radio, dus we zien, maar volgens mij zie je ook dat de zon op de gezicht doorbreekt... als je dat strikje zit. Ongelooflijk, ja. ja het is, werkt echt helemaal als een tijdmachine. Want het is film, dus ik heb ook veel weg moeten gooien natuurlijk. Maar dat verhaal over dat strijkijzertje, of later ook over hoe de slaapkamer van haar ouders eruit zag... en hoe de vloer gemaakt was. Ze kan daar heel lang over doorvertellen. En dat, dat komt allemaal, wordt allemaal in gang gezet door die dingen. Doordat ze dat in de handen heeft en daarnaar kijkt... en dat voelt ook vooral. En er, ja, het komt automatisch boven. Het is het voorwerp als tijdmachine. Maar ja, je ziet het zo goed inderdaad op haar gezicht. Ja, je ziet echt iets echt gebeuren. Geweldig wat er gebeurt. Dat vind ik echt ook fascinerend. En wist je dat nou van tevoren? Dat, was dat ook helemaal het uitgangspunt voor die nee. film? Ja, kijk, ik heb het met mijn moeder best wel eens uh, vaak over vroeger gehad. En over bewaren ook wel als onderwerp. Uh, dus dat is wel een gespreksonderwerp voor ons... maar ik wist niet dat het zo sterk zou werken. Nee. Want ik had dit wel geschreven van... ja, ik ga ook mijn moeder wel eens ondervragen... maar niet wetend dat zij zo'n belangrijke rol in de film zou krijgen. Dat moest ik ook uitvinden. En, nou, dat was een moment dat kon ik ook nog wel verschillende kanten op met de film. Uh, en dat, toen hebben we echt ook als een soort proefopnames... een keer beide gefilmd, toen ze in de huisje in Zonnemeren zit... Om eens te kijken van, ja, kan dat? Kan, kan ze er ook tegen als er zo'n echte cameraman en echte geluidsman ja. bij zit of zo? Of gaat ze dan anders doen? Nou, maar dat ging allemaal prima. Ze ging niet anders doen? Nee, ze, ze doet precies zoals ze altijd doet. Ze gaat gewoon haar eigen gang. Wat is het? Omschrijf haar eens, je moeder. Mijn moeder? Ja, een hele slimme vrouw. Uh, heel uh, direct, heel... Uh, uh, ja. Geen capsules, uh, to the point, uh, heel praktisch, uh, logistiek heel goed. Uh, alles altijd op orde. En uh, die, die spullen, dan komen de verhalen dus als vanzelf. Het is een soort ja. tijdsmachine. En ze zegt volgens mij ook op een gegeven moment... ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen. Ja. Ik kan me dat bijna niet voorstellen in hun leven... dat uh, nou inmiddels 93 jaar heeft geduurd... Ja, dat is ook heel interessant. Dat is een punt wat ik... Uh, ik had, was me daar niet zo van bewust. Maar eh, natuurlijk kan dat niet waar zijn. Nee. Dat is ook niet waar, denk ik. Maar kijk, wat ze eigenlijk bedoelt, denk ik... Uh, dat uh, het feit dat je je überhaupt dingen herinnert... en dat je daar blijkbaar in die herinnering... in die verwerkingen die in je hoofd plaatsvindt... want je, je laat dat ook weer steeds de revue passeren op een bepaalde manier... Geef je dingen een plek. Dus zelfs een nare, nare gebeurtenis. kan toch een soort goede herinnering opleveren. omdat. daarmee is het ook. is, die, is, het, is de gebeurtenis ook kalt gesteld op een bepaalde manier. Dan heb je het ergens. een deel van je leven laten worden. Waaraan merkte je dat bij haar? Nou, haar kijk, geval? het grappige in de film laat ze ook een, een, een briefje zien. wat haar vader geschreven heeft. dat ze 1944 moesten evacueren. Nou, ik weet wel zeker dat dat natuurlijk niet een fijn moment is, want je moet je huis achterlaten met alles erop en eraan. En ja, toen ze later terugkwamen, de hele familie, ja, was het huis natuurlijk half vleeggeroofd. Dus dat is echt. De spullen waren weg. Spullen waren weg. Dus dat kan je nauwelijks een fijne ervaring noemen. Maar toch, je ziet hij dan wel even, ja, heel even ja, zo wegzakken in dat moment of zo. Dan kijkt ze wel heel ernstig. Maar dan heeft ze toch ook een soort ja, ook daar zie je bijna een soort uh, acceptatie of mm -hmm. zoiets van. Zo was dat. Uh, het is niet anders. Uh, ze koestert dat op de een of andere manier. Ja, omdat. Uh, en dan. Ja, ze koestert dat. En het is ook iets van. Uh, je kan er ook toch niks aan doen. Dus waar, waarom zou je daar nu nog je verder druk om maken? Het is gebeurd. En het hoort wel bij haar leven. Het hoort wel en bij haar, haar leven. maakt ze dat dan? Het is dan. eigenlijk. Ja, ik denk dat het. Eigenlijk is dat. Het is de acceptatie dat je leven. natuurlijk altijd per definitie bestaat uit. mooie momenten. En, en, en, maar ook uit ongelukkige en vervelende momenten. Mm -hmm. of moeilijke momenten. Of momenten waar je toch overheen bent gekomen. maar die op dat moment zelf verschrikkelijk waren. Dus het gaat dan eigenlijk zoals ze met die, al die dingen omgaat. is haar manier. Denk ik, ik zat er nog eens precies navragen. Uh, om al die dingen in een soort balans met elkaar te krijgen. Een soort totaal van je leven, een soort acceptatie ook. Ja, dat het leven nu eenmaal niet alleen maar één gelukzalig moment is, maar dat het allemaal verschillende facetten heeft. Nou ja, dat is wat zij. Je ziet een waanzinnige veerkracht in zo'n. Ja. Zo Stevige ja. vrouw. Ja. Wat een, een genot is om naar te kijken. Ja. We, we luisteren even naar het nieuws van acht uur, en daarna hebben we een fragment. Want ook audio, dus geluid, ja. kan herinneringen oproepen. Heb je ook bij je moeder opgeroepen. dadelijk. NTO Radio 1.